Nog eventjes <coughs> ja, ik ga nog even uh, kort stilstaan bij die kracht en die macht, zodat dat verduidelijkt wordt, omdat we toch met de eerste stralen uh, Shambhala bezig zijn. Dus, uh, zoals zowel Thieu als Christine uh, goed aanhaalden, er is een belangrijke nuance te maken uh, tussen kracht en macht. Kracht is een oorspronkelijkheid in ons, in de kosmos. Dus die stralen waar ik het soms over heb, die kosmische stralen, komt uit de esoterische psychologie van Joao Kul, de, meeste, de tibetaanse meester, ook een, ook een meester die je kunt benaderen, doorheen de boeken van Alice Bailey. En dus eigenlijk wordt gezegd alles is zevenvoudig in de kosmos. Alles is zevenvoudig. Vanuit het ene komt de drie en vanuit de drie komt de zeven. Het ene leven wordt de drievoudigheid, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, en God wordt drievoudig en uiteindelijk wordt alles zevenvoudig. En dus op die wijze heb je dus ook die zeven stralen, waarvan de eerste de, de hoofdstralen zijn: de kracht, de liefde en het licht, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, eigenlijk Shiva Vishnu Brahma. En dus die drie leven dus ook in ons als onze eigen hoger zelf. Wij hebben die drie vuren, die drie stralen, wij zijn daar deelachtig aan in ons hoger zelf. Wij hebben die kracht in ons, wij hebben die liefde in ons en we hebben dat licht in ons. En, oh, <coughs> excuseer, en dus die zeven stralen, uh, dat is dan nog, de vierde straal is harmonie, doorheen conflict en schoonheid, vijfde straal is concrete kennis en wetenschap, zesde straal is toewijding en idealisme en de zevende straal is ceremoniële orde en magie. En al die stralen hebben een uitwerking, dat zijn oerstralen, kosmische stralen, kwaliteiten, energiekwaliteiten die elke vorm doordringen en bepaalde kwaliteiten daaraan toevoegen. En die wensen dus alles in die goddelijke deugdzaamheid van die stralen te brengen. Dus de deugd van kracht wenst in zijn volheid gekend te worden. De bedoeling is als mens om in die kracht, in zijn volheid, tot realisatie te komen. Dat we voelen, dat we weten dat we kracht zijn in openbaring. Dat we eigenlijk een kind van die eerste straal in ons dragen. Een kiem van die eerste straal in ons dragen. En op die manier is kracht in zijn goddelijkheid werkzaam. Kracht brengt verandering, kracht brengt inwijding, kracht brengt uh, de dood die dan weer bevrijdt om het leven vrij te maken. Dus kracht is alles wat in zijn deugdzaamheid dingen doet openbloeien. En uh, op dezelfde wijze... Ga je dus zien dat kracht een weerspiegeling krijgt, een afspiegeling krijgt in de persoonlijkheid? Dat wil zeggen dat die kracht niet in zijn goddelijkheid gezien wordt, of gebruikt wordt of ervaren wordt, maar juist op persoonlijk, op eigen zuchtige wijze aangewend wordt. Op niet op onbaatzuchtige wijze, niet op goddelijke wijze, niet uit vrijgevige wijze, maar voor persoonlijke motieven eigenlijk. En dan krijg je weer spiegelingen van kracht. Dan wordt kracht macht eigenlijk. In de persoonlijkheid is kracht macht. Een krachtige persoonlijkheid is iemand die, of althans als je het zo esoterisch zou noemen, zal iemand zijn die de ondeugden van kracht gaat uitdrukken. Die eigenlijk meer bezig is met uh, ja, de sterke persoonlijke begeerte, met hoogmoed, met eerzucht, met trots, met dominantie, met agressie, eigenlijk allemaal ondeugden van kracht. Die dus eigenlijk wij kennen als macht, de machthebbers van deze wereld, de, de, de, um, niet de tirannen, maar de, um, de dictators bijvoorbeeld. Dictators zijn eigenlijk, of zijn gewoon voorbeelden van wat kracht in de persoonlijkheid tot uitdrukking brengt. Misbruik van kracht eigenlijk. Niet dat dat bewust misbruikt wordt eigenlijk. Men is zich nog niet bewust van de hogere kracht in zich. Het is de hogere kracht in zich die instroomt en die dus nog vertaald wordt door wat er persoonlijk aan gelaagdheden in de lichamen leeft. Het karmisch bewustzijn zal ervoor zorgen dat je op bepaalde manier reageert op die kracht. Heb je geschiedenis in je levens van machtsmisbruik, dan zal als die kracht instroomt, die geschiedenis naar boven komen. Is uw ziel in volle openbaring, dan zal dat zich niet meer veruiteren maar dan ga je dat wel merken, dat je misschien um, agressieve gedachtegangen krijgt, dat je misschien de neigingen voelt om je fysieke kracht te laten gelden, of dat je uh, een opvliegendheid ervaart die scheidend werkt of uh, schadelijk zou kunnen werken als dat bewustzijn van de ziel er niet is dan gaat dat wel allemaal tot uitdrukking komen dan krijg je wel nog de nodige ervaringen om doorheen die ervaringen te zien dat je eigenlijk je eigen lijden hebt georganiseerd uh, en dus daardoor doorheen de pijn van de kracht uit te drukken, op persoonlijke wijze, tot inzicht kunt komen. Als je een moord pleegt, dat je eigenlijk de kracht, dan de vernietigingskracht eigenlijk persoonlijk hebt gebruikt, eh, en dus eigenlijk het leven niet bevrijd hebt, maar het leven hebt afgenomen, beroofd, doorheen die ervaring zal er als die ervaring noodzakelijk bleek, en dat zal bij iedereen zo geweest zijn dan, we zijn allemaal moordenaars geweest in onze geschiedenis. We zijn allemaal al in de kracht ergens een weg afgelegd. Maar dus, als die geschiedenis daarin leeft, dat we... Um ...of als die, die geschiedenis er nog niet leeft... ...dan kan het zijn dat het noodzakelijk is in de menselijke ervaring... ...om die vernietigingskracht op die wijze te ervaren... ...en daardoor doorheen dat leven of doorheen het volgende... ...te leren wat het le welk lijden er eigenlijk veroorzaakt wordt... ...als men die kracht op die wijze nog gebruikt eigenlijk. Dus het brengt op die manier een voortdurend inzicht... ...naar wat kracht eigenlijk is, naar uw goddelijkheid... Je kunt niet goddelijk zijn door uh, niet eerst uh, uh, al uh, de menselijke aspecten die dat goddelijke wenst te realiseren doorheen u te ervaren, te leren kennen je moet een broeder van mededogen en wijsheid worden of we zullen allemaal een meester van wijsheid worden maar dat betekent dat we door elke menselijke ervaring heen zijn gegaan dat we alles hebben leren kennen en dat we daardoor ook alles kunnen liefhebben dat we elke evolutie kunnen kennen voor wat ze is dat we geen kritiek meer moeten hebben op de evolutie dat we geen oordeel moeten hebben persoonlijk oordeel van goed en slecht eigenlijk omdat je weet alles is evolutieve kracht. Alles is goddelijk. Er is geen onderscheid. Alleen, het heeft allemaal bepaalde perspectieven. En het ene is meer geïntegreerd in het goddelijke dan het andere. Maar het feit dat het er nog niet in geïntegreerd is, is ook deel van die evolutie. Heeft ook de belofte, de onvermijdelijke belofte in zich, dat het ooit gaat komen. Alles is evolutie. En dus, op die wijze krijg je juist een verantwoordelijkheidszin. Niet een afkeren tegen bepaalde bekrompen gedachten bijvoorbeeld, die we ook allemaal zelf dragen, maar dat je voelt van, ah, zo'n bekrompen gedachte, zo'n schadelijke gedachte, hoef ik niet meer te beoordelen, maar kan ik eigenlijk vanuit mijn verantwoordelijkheidszin, vanuit mijn besef van mijn eigen evolutie, begrijp ik dat die gedachten er zijn en ik voel mij verantwoordelijk om op de duur bijvoorbeeld in het licht scheppende te zijn, en dus licht in het mentale denkvermogen uh, over te dragen, dan word je een schepper, een mager van de zeven stralen, van de vuren, en dus dan krijg je eigenlijk lichtoverdracht in het mentale, waardoor je uh, de doorlaatbaarheid van dat denken vergroot, en dus die bekrompen gedachten doorheen de tijd uh, meer en meer kunt gaan uh, vrijmaken, eigenlijk. Oké? Okay. Dus uh, dat verhaal van kracht en macht is uh, als we daar persoonlijk op reageren op kracht. Hè, stel dat we nu we gaan nu mediteren op kracht, de kracht van onze eigen goddelijkheid. Uh, als je dus persoonlijk reageert op kracht uh, en dat bedreigend vindt dan is dat omdat we een geschiedenis dragen met persoonlijke kracht in ons, dat we nog niet vertrouwen dat kracht ook weldadig kan zijn, niet gewelddadig, maar weldadig kan zijn dat kracht altijd het wantrouwen in zich draagt om, of de, um, de, het gevaar in zich draagt dat het zou mislopen eigenlijk, dat is niet zo het goddelijke in zijn kracht is pure deugdzaamheid, en dus ook met meester Moria, een meester van liefde en kracht op de duur ga je zijn kracht zijn schittering van kracht alleen nog maar kunnen bewonderen eigenlijk omdat je ziet wat uh, tot wat uh, tot welk goddelijks tot welk goddelijks eigenlijk kracht in staat is tot welke schoonheid kracht dient eigenlijk tot wat eigenlijk de bedoeling is van kracht en dan zie je dat het eigenlijk een oneindige vrede kan brengen die kracht dat alles verstild wordt in de kracht dat alles zo stil wordt in de kracht dat je eigenlijk alleen maar vrede kunt vinden en dan zie je ah, als kracht, dat, als dat kracht is eigenlijk, dat iedereen in zo'n diepe stilte en vertrouwen komt en zo'n diep respect voor alles en iedereen, ja dan is kracht echt wel een zegen voor deze wereld eigenlijk. En dus dat is eigenlijk wat uiteindelijk zal gebeuren. Dat de aspecten waar wij nog niet krachtig zijn in onszelf, en daarom dat je het ook zei, tjew, van ja, ik voel me ergens wel aangesproken ook tot die kracht. Dus dat je voelt dat datgene waar je zelf nog eigenlijk in een ontbreken van kracht zijt, dat je zelf nog. Uh, uh, dat je uh, zelf nog het gevoel hebt dat er. Uh, ik ga eventjes wachten tot M. erbij is. Ja, zo. Dus uh, als je op een bepaald moment voelt, daarom dat we die dualiteit van kracht hebben, uh, als je voelt dat er ergens nog een ge gebrek aan kracht is in jezelf, dat er nog bepaalde aspecten niet krachtig zijn, dat je voelt dat je wilskracht nog niet rijp is, dat je voelt dat er nog pogingen zijn om agressie te gebruiken om dominant te zijn om hoogmoedig te zijn om trots te zijn dan zijn dat eigenlijk persoonlijke ideeën van kracht waar er eigenlijk geen kracht is dat is ingebeelde kracht dat, is het, dat geeft de persoonlijkheid het gevoel dat die krachtig is maar eigenlijk is dat door een gebrek aan innerlijke kracht te ervaren want als er een innerlijke kracht vrijkomt ga je niet meer die uiterlijke kracht zo aanwenden dan ga je niet meer met trots rondlopen dan ga je niet meer met dominantie rondlopen want die goddelijke kracht is alleen maar deugdzaam dan word je stil en nederig en krachtig in je wezen dan word je een polen, een magneet van kracht voor al diegenen die op zoek zijn naar kracht eigenlijk, naar innerlijke kracht en het is doorheen het uiten van die persoonlijke kracht dat je eigenlijk weet dat er een zoektocht is naar innerlijke kracht. Dus de grootste tiran, de grootste dictator is eigenlijk op zoek naar innerlijke kracht. Die is niet krachtig, dat lijkt zo. Met zijn macht lijkt die krachtig. Maar eens die persoon zijn, uh, op een of andere wijze zijn macht ontnomen wordt, of als hij zelf misschien uh, fysiek in het gevangen gezet wordt, of uh, ziek wordt of zo, dan taant onmiddellijk dat, uh, die kracht. In feite, het hele rijk valt onmiddellijk uiteen. Zo krachteloos was eigenlijk uh, dat, uh, dat die uitdrukking van bewustzijn, eigenlijk. Door angst en zo leek het te bestaan, maar eens uh, de bedreiging weg is, is ook de kracht weg, dus de macht weg. Dus het, de eerste straal is een uh, prachtig schouwspel van uh, openbloeien in steeds meer... Kracht in onszelf, steeds meer wil, de goddelijke wil, die eigenlijk voelbaar wordt in ons. Dat je voelt dat er een enorme levenskracht in u zit, die onsterfelijk is. Die niet kan tanen, die ook niet kan geraakt worden door wat er in de persoonlijke wereld gebeurt, eigenlijk. Die u niet kan ontmoedigen door eender wat. En dat is dat zwaard, hè? dat zwaard van Moria, die toont dat zwaard haalt in en je bent eigenlijk onoverwinnelijk. In de persoonlijkheid word je onsterfelijk, eigenlijk. Uh, in uw bewustzijn natuurlijk. Hè. Uw persoonlijkheid voelt steeds meer dat je in die levenskracht gebed bent. Dat je op het paard van Moria zit en je weet dat in uw bewustzijn dat dat zo is. Dat dat niet uiterlijk moet getoond worden, niet uiterlijk moet gezien worden, maar innerlijk gaat dat u zoveel kracht geven, gaat dat u een zo'n vertrouwen geven. En dat is wat die kracht doet. Je krijgt een immense vertrouwen in het leven zelf. Je krijgt zelfs een vertrouwen in de weg waarin dat je ziet dat je valt en opstaat en dat je toch weet dat het goed is. Dat je voelt en dit is toch weer goed. Goed voor mij, dat is toch geschikt voor mij eigenlijk. Dat je misschien gefrustreerd raakt in je meditaties en dat je toch in een diep vertrouwen blijft staan dat het toch goed is. Dat het toch bestemd is eigenlijk. Dat het toch u helpt. Dat het niet is om het u moeilijk te maken, maar wel om iets te verduidelijken in u. Om u eigenlijk in iets te bevrijden. En dat is het. Hè. Dat je ziet dat je begeerte om iets, je verlangen, wat dus die persoonlijke wil is. Dat die eigenlijk machteloos is tegenover het hogere, maar door dat te beseffen kunt u naar het hogere keren. Zolang dat je in de illusie leeft dat uw persoonlijke kracht u ergens gaat brengen waar je u gelukkig voelt, zolang dat je denkt dat uw persoonlijke wil je, je uh, onvergankelijk geluk kan geven, en dat is een illusie waar veel mensen in staan, zolang dat, dat het besef is kun je eigenlijk niet in de hogere kracht openbloeien natuurlijk. En dus doorheen dat soort ervaringen van je machteloos te voelen, van het eigenlijk niet meer te kunnen, niet meer te weten, niet meer te kunnen met je wil naar je hand te zetten, net daardoor open je u dan eigenlijk meer en meer in het hogere zelf, omdat je die wil loslaat. Omdat je de machteloosheid ervan hebt geleerd eigenlijk. En dus het is niet een leidensweg, of bestemd als een leidensweg, uh, dat je daar misschien lange tijd of bepaalde tijd doorheen gaat, maar het brengt u uiteindelijk tot de vrijheid. Het brengt u naar het innerlijke besef. Met mijn persoonlijke wil heb ik er niks, niks in de pap te brokken. Die vuren, die kan ik niet met mijn persoonlijkheid naar beneden halen. Mijn persoonlijkheid is een persoonlijkheid. De vuren zijn vuren. Dat zijn geen twee gelijke zaken. De twee gaan in elkaar overgaan. Gaan in elkaar indalen. Maar... Het is niet de persoonlijkheid die ineens gaat zeggen, nu ga ik uh, liefde gaan uh, indalen. Nee, de liefde zal zelf wel beslissen wanneer ze indaalt. En de persoonlijkheid zal dan gewoon blij zijn dat de liefde indaalt. Maar de persoonlijkheid zal op den duur ook niet meer de interesse zijn. Je gaat gewoon het vuur van liefde opzoeken en het vuur van liefde proberen zijn eigenlijk. En er gaat eigenlijk niks zijn dat het probeert. Het is gewoon wat je bent. Het is je hogere zelf, je onpersoonlijke zelf. Dat is heel belangrijk, ik zeg dat heel vaak, hè. onpersoonlijke zelf, dat draagt heel veel lading in zich. Het idee bijvoorbeeld al dat het onpersoonlijk is, zou je kunnen helpen uh, inzien bijvoorbeeld, dat je dus niets persoonlijker kunt aan gaan doen. Dat je persoonlijk geen enkele inspanning kunt doen om het onpersoonlijke zelf uiteindelijk uh, te laten floreren. Het is altijd het onpersoonlijke zelf die uiteindelijk... Uh, zal uh, bepalen wat er gebeurt en dat lijkt soms zo vreemd, omdat je dan denkt ja maar, wat moet ik dan doen maar dat is de stem van de persoon dat is de stem van de persoon en dat is dus een enorm loslaten hè? een enorm loslaten, op den duur denk je echt van, ja maar uh, ja, als ik, als, als ik het niet doe ja, dan gaat het niet gebeuren hè? ja, toch wel <laughs> eigenlijk wel dus, dat is het vreemde maar dat is dat vertrouwen, dat is dat overstag gaan. Dan is dat uiteindelijk durven loslaten om zoveel te krijgen. Zoals Moria zei daarnet, alles kunnen geven om dan alles te ontvangen. Maar dus, dat geven, dat zit hem vaak in het weggeven van wie je denkt te zijn. Het zit hem niet in het materiële geven, het zit hem niet in de cadeaus. Het zit hem in het geven van je wezen, in het opofferen van je wezen eigenlijk. Oké. Okay. Dus ik hoop dat dat ergens verhelderend was, dat je weet dat die goddelijke wil, die wil in u, die diepere kracht in uw wezen, dat dat niet bedreigend is, dat dat op geen enkele wijze, uh, of dat dat in alle wijzen deugdzaam is, hè? dat dat goddelijk is. Hè? Dat is goddelijke kracht, hè? dat is niet bestemd om ook maar iets uh, te doen dat niet uh, in de opbouw van bewustzijn uh, bestemd is alles wat vernietigd wordt door de goddelijke wil, is om eigenlijk het nieuwe te kunnen opbouwen. Om nog een veel groter iets te kunnen opbouwen. Als we in die goddelijke kracht, als die indaalt, en we komen in een onthechtingsproces, we worden eigenlijk in een stervensproces gebracht tegenover bepaalde stukken in ons leven, bepaalde gehechtheden, dan is dat om te bevrijden. Dan is dat om u krachtig te maken. Want die gehechtheden maken u onkrachtig. Die maken u juist... Uh, minder vrij. Dat lijkt zo dat dat u vrij maakt, maar het maakt u minder vrij. Oké. Okay. Ja, oké, okay, goed. Vio, ja. Prima, ja. ja. <laughs> Zeer goed, ja. Oké. Okay. Dus dan gaan we uh, toch even terug in meditatie gaan. Uh, want ik zie dat we in, in de tijd beperkt gaan zijn om misschien alles af te werken. Maar voor excuses. Oké, okay, goed.